Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De storing in beide richtingen afgesloten. De camera's die de tunnel in de gaten houden werken niet. Rijwaterstaat heeft de tunnel in de A4 daarom om veiligheidsredenen afgesloten. En de oorzaak van de storing wordt gezocht. Het is onbekend wanneer de tunnel weer open kan. Het verkeer wordt omgeleid via de A5 en de A9. Gisteren was de Schiphol tunnel ook al een tijdje afgesloten geweest. Dat kwam toen door een stroomstoring. De premie die Nederlanders betalen voor een pensioen is dit jaar gestegen. Dat blijkt uit een enquête van de Nederlandse Bank onder 25 pensioenfondsen. Op een modaal inkomen betalen werknemers dit jaar gemiddeld bijna 70 euro per maand meer aan hun pensioen. Ook groeit het pensioen in veel gevallen al jaren niet mee met de prijsstijgingen. Volgens de Nederlandse Bank verliezen gepensioneerden gemiddeld ongeveer 7% aan koopkracht. Ondanks de crisis zijn er nog steeds pensioenfondsen die nog wel in staat zijn pensioenen te verhogen. Dat zijn vooral de fondsen van ondernemingen. Het aantal meldingen van fysiek en verbaal geweld in vliegtuigen neemt toe. Vorig jaar werden 1600 incidenten gemeld, bijna 10% meer dan twee jaar geleden. Volgens de CNV-vakbond van cabinepersoneel zouden agressieve passagiers ge geweigerd moeten worden. Ook zou het grondpersoneel op Schiphol het cabinepersoneel moeten waarschuwen... als blijkt dat een passagier zich agressief gedraagt. Belgische jongeren hebben in een bos bij Opglabeek over de Limburgse grens twee bazooka's gevonden... De bezoekers van een jeugdkamp waren hout aan het sprokkelen toen ze het wapentuig vonden. Er zat geen munitie bij. Defensie in België onderzoekt nu of de bazookas door Belgische of buitenlandse militairen zijn achtergelaten. Het weer, eerst kans op een paar buien. Vanmiddag vanuit het west droger en steeds meer zon. Het oosten houdt nog lang kans op een bui. Het wordt een graad of 23. Dit was het NOS. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A4 tussen Amsterdam en Den Haag is de Schipholtunnel in beide richtingen dicht. Dat komt door een stroomstoring. Daardoor werken de veiligheidssystemen niet meer. Het verkeer wordt omgeleid over de A5 en A9, maar daar staan inmiddels lange files. Het verkeer staat daardoor ook stil op de ring van Amsterdam, de A10 Zuid richting Den Haag voor Osdorp 2 kilometer. Op de A16 Rotterdam richting Breda verknopte Klaverpolder 4 kilometer na een ongeluk. De weg is daar wel weer vrij. Het verkeer staat daardoor ook stil op de N3.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 A te amarte all'immenso per me. Cerco non lo so, ma so che niet se tutto ciò Maar trovo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 Promis Dat Even het ritme van Zandvoort ook op TV. Cfn Text TV op kanaal 45. 45. so sweetly now I hope that she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 It's the Vulture of July, skin and bone.